Wij beginnen de zogerles 142. Pag, pagina Tzadi Gimil, 93, Hasulam, de rechterkolom, de regel 25. Ik kijk even in, de, in het gebed voor het leren van de zoger. En valt wel op dat ergens in het midden zie je dat hij zegt, nou goed, uh, je vindt het wel ergens in het midden. Het tweede woord is, kijk, um, nee, uh, het eerste woord is avoteino. Avoteino, ergens in het midden. Zie dat? En het vierde woord, en of nee. Na de koma, na de eerste koma, in dezelfde regel. Daar staat het. En daarvoor staat het. In de één regel, daarvoor staat het een puntje. Zie dat? puntje. Leva nege. En staat het puntje. En na de punt staat het. Of hier als En zo so mocht het uh, de wil van. Uh, je wens zijn of Hashem, Elokeino, onze Elokim, we Elokei Avoteina, Elo Elokim van onze voorvaderen. Przet et Levaveno, dat jij onze harten euh, st zal euh, stichten, als het ware. Dus bestendig laten zijn om, let, om waarvoor is dat En zie je, je spreekt niet van, met verstand hij spreekt niet over het verstand dat wij zullen begrijpen ofzo, maar hij zegt dat jij onze harten zo zal doen vast uh, houden zijn Leira tegen om, om van jou onzacht te hebben zie dat wordt hiera en om jouw liefde te hebben. Dan heb je ook die twee, twee stadia van waar zoon zon opsteigt. De ene is liefde, eh, ontzag en de andere is liefde. Maar beter vragen we eens, We vragen voor beide. We vragen niet uh, dat, uh, dat jij ons zal lief hebben. Om jou, nee, sorry, om jouw liefde te hebben. Of voor jouw liefde, maar hij zegt, om ons voor, voor jouw vrees en voor jouw liefde. Want beide moeten zijn. Zonder een, de ene kan de andere nooit ontstaan. Alles is naar de trap treden. Dus eerst de ene, dan de andere. En kijk naar de volgende, de, de, de volgende regel. Eerst de laatste, het laatste woord van deze dezelfde regel. Witakshiva znecha lidwarenu eile, dat jij neigt jouw oor, of zoiets, aan, aan deze onze woorden. En dan weer komt het, het woord, je leva venua, en weer. En opent onze harten, weer onze harten, weer harten. In twee regels heb we twee keer harten. En geen woord over het verstand. En interessant dat hij de, de woord leva onze harten, geschreven wordt door die twee letter, wa, twee letter bed, of wet, wie noemen we noemen dat. Twee letters bet betekent onze harten, betekent met twee letters bet met de goede neging en de slechte neging. Dus beiden moet je dat voor ons openmaken. Open de goede neiging, dat is wat we noemen dan boven de gezijen. De slechte neiging is onder de gezijen. En dan moeten we dienen met, zowel met de kilim van het geven, oftewel de goede neiging in de mens, de kilim boven de gezijen, als door slechte neiging, oftewel de kilim, kilim de kabbala. Dus Dat is dat eventjes wat ik... Nou, even gezien. En nu gaan we naar onze zoger, de regel 25, de rechterkolom. Zeer bijzondere zoger wat hij ons, wat wij vanavond hebben, heldere zoger. Wat wij weten, soms is het en hoe geef je ook veel van de methode. Hoe gaat het? En ook erg bijzonder belangrijk uh, wat wij gaan leren nu. Want hij gaat nu, vorige keer had je ons, aan het einde van de vorige les, had je ons ver, uh, uitgelegd van wat was de weg, wat de, was de betekenis van de weg waarop waar uh, Rabbi Lazar opging met zijn maat met Rabbi Abba dat hij ging om te zien zijn schoonvader, dat hebben we gezien dat het uh, uh, van grote betekenis was dat uh, sloeg op zijn traptreden waarop hij zich bevond hij bevond zich op de traptreden van Jirsut en daarom was het ook... het verhaal... Verwijs, verwijzing naar... zijn schoonvader. En nu gaat hij ons... geweldig vertellen... dingen, bijzondere dingen... over die... over die ijzeldrijver. Ook dat moet ook... iets zijn wat speciaal is. Waarom is het ijzeldrijver... en hoe komt het dat die ijzeldrijver... dat soort geweldige dingen aan hen vertelt dat zij, uh, voor hem bewezen van spreken, hun hoeden afzetten. En, en dalen af van hun ijzels en kussen hem. 25. Vajnyan hagu de Zes en twintig. Huzod ha-sijua le nechamot ha-tsadikim. Ha-nishlach tlahen zeifen en Mim roymim bigdey lehalotan mimadrega lemadrega. Besonder belangrijk, want dat is ook wat hij nu vertelt, ook slaat op ons. Upeleke... Als wij ons naar eigenschappen overeenkomen met bepaalde tzaddik, met een bepaalde ziel van een rechtvaardige, dan verkrijgen wij ook de hulp daarvan. Let op. 25. Wij, Njan, Hagou, en die kwestie van de Hamre, Avatre, van die, die man die. Uh, Dreef uh, e, e achter hen aan 26. Hoe 26. zot Dat is het geheim van hulp. Van de hulp. Lene shamota tzaddiki. Aan de zielen van de rechtvaardigen. Ook wij zijn, uh, ook wij behoren daartoe. Dat wij ook werken aan onszelf. En daarom, wij zijn ook de zielen van de rechtvaardigen. Want wij zijn misschien nog niet uh, aangekomen tot, uh, de, tot het eindstation, maar wij zijn op weg. En wie rechtvaardigt Hashem, wie op weg is om Hashem te rechtvaardigen, betekent zijn wetten, zijn besturingssysteem, die, is, die wordt ook genoemd zadig betekent... Hij die, die rechtvaardigt... het besturingssysteem. En men vertaalt het... met rechtvaardigen. Dus Dat klopt. Dus... Wat is die, deze kwestie... van die... Uh, van degene die... drijf... ijzels achter hen... Uh, dat is het geheim van de hulp aan de zielen van de tzadikken. Hani slagla hen, welke hulp gezonden wordt aan hen, 27, Mim, mim van boven. Bir deyle halot, bir deyle halot aan, om hen te doen opstegen... Mi madrega, le madrega, van een, een trap treden naar de andere. Hoe kunnen wij anders opsteken van een trap treden naar het andere? Hoe kunnen wij dat? We kunnen dat niet zelf niet doen. Punt 28. Ke lulei ha-siju ha-hazè. Shakadosh baruhu shaleiach la 29. Loha ju je holim la tset, mi madre ulehit Ule alot, dertig joter lemala Punt. Elk woord. Geweldig hoe hij ons dat vertelt. Ki lulei want zo, lulei betekent als niet. Want zo, zou er geen, zou deze hulp er niet was, Hakadosh Boru Hu, She Hakadosh Boru Hu, welke hulp, Hakadosh Boru Hu, zal je zend naar de rechtvaardige, rechtvaardige, aan de rechtvaardige beter te Loopt u op. Dan zouden zij niet in staat zijn, laat zetten met Madriga om uit te komen van hun traptreden, van hun huidige traptreden. Oele halen, oele alot en op te stegen 30 joterle malen nog hoger. Dus de kwestie van die hulp, die aan de rechtvaardigen geholpen wordt. Punt. Velachen. Sholejach akados baruchu lechol tzadik ve tzadik eenendertig. Nishama gavoah mimeroimim lechol ehad lefi tweeendertig. Mala to umadrega to vidarko. Nog een keer de principes, algemene principes leer, Als je leert de algemene principes, zal het je altijd, altijd helpen in elk afzonderlijk geval. Derde. We willen hen en daarom. Als je een keer het zadik met het zadik, dan zendt het aan Een derde. Neshama, Gavoha Mimroimim. De neshama, die een hooge neshama, memroyim van de hoogte. Lechol echaden An elke, an van hen, aan ieder van hen. Le 32 let op. Mala to volgens zijn. Volgens zijn malato, omadrigato, volgens zijn eh, verdiensten, kan je zeggen. En, volgens zijn, en van zijn eigenschappen, kan je ook zeggen. Omadrigato, en van zijn traptreden. Hamesayat bedarko, die helpt hem, helpt hem op zijn weg. Dus die, wat hij zendt aan hem, Hashem, dat helpt hem op zijn weg, op zijn weg naar, uh, in het geestelijke werk. Op weg naar het, uh, om te geven, om, om te werken, om willen van het geven. 32, na de punt. We gingen, 33, Bad gila. Een had sadik, makir et a hi, klein 34. Als hij zegt dat Hashem sent nishamah van boven naar, naar beneden, naar een sadik, betekent uh, ziel. En die ziel kan natuurlijk om uh, een gestalte te krijgen van uh, een mens, dat erin doet, maar in die ziel, komt, die ziel komt dan om hem te, om hem te helpen. Ook dat is niet zo belangrijk. Het is de ziel. Juist goed opletten. Het is zelfs niet ingebet in, niet in, in een mens. Gewoon de mens. Geestelijk ervaart deze Neshama die als groep aan hem wordt gebron, gezonden. Van 34 na de punt. On Venid Melo. Shei Neshama Namucha. Bijotheer. Vijf en dertig. Sje niet lava ta imo bidarko. ibur Klomar. Jeanne schamarschel mala od Gamra hasi Yuashela. Ho We al kennen. een na Mi 38 hoi. Goed, goed opletten. Hoe hij ons vertelt. Er enorm veel geheimen. Wat hij op de manier waarop hij ons vertelt Kijk, hij zegt niet dat er een mens komt... al in de vorm in de van... in de hoedanigheid van bijvoorbeeld... Uh, gematerialiseerde ziel. Maar hij spreekt alleen maar dat de ziel wordt gestuurd... en niet een ijzeldrijver... Uh, van flesh en bloed. Goed opletten. We gingen, en zie hier... 33, Badgila... in het begin... Eén had sadik makiret kie neshama hahi De zadig, dus aan wie deze neshama gestuurd, gezonde wordt, die eerst, eerst, eh, die niet, niet, deze absoluut, eerst, absoluut, herkend hij absoluut deze neshama absoluut niet. Dus helemaal niet. Hij herkent die neshama absoluut niet. Helemaal niet. Die neshama die aan, naar hem gestuurd wordt, gezonden wordt om hem te helpen. Let op. We niet melo en het schijnt hem. Shehi neshama namu er dat deze neshama die is de, de, de laagste neshama is. She nit lavta imo by darko di beheltegem ob sein weeg we Ve hunekra ibur ni schmatat and that hate, et aspekt ibor. dus äh verwerking als het ware van die ni schama van dit sadik Klo mer zei Dat wil zeggen, scha ne scha lo zei van een gamra gamma In deze toestand nog een keer. Deze toestand waarbij de tzaddik niet herkent eerst, herkent niet het niveau van die Neshama, die van boven naar hem gestuurd wordt. Maar ziet in zijn ogen, in zijn ogen ziet hij die Neshama, alsof die de laagste is die hem begeleidt. Dat heet, deze toestand heet ibur Neshama Tzadik. Dus ibur van de Neshama van de Tzadik. Dat betekent, wat is ibur Neshama van de Tzadik? Neshama is neshama, dat is dat is het niveau van neshama Een eibur van de neshama, wat betekent welke welke stadium, welk stadium is dat? als je naar lichten, neefers, ja neefers de neshama eibur van de neshama, wat betekent eibur van de neshama Dus de verwekking of als embryo hij hey, bevindt zichzelf. Uh, van zijn neshama. betekent dat hij verkrijgt alleen het niveau van nevers de neshama. En dat natuurlijk is nog niet alles. Het is beginpas van zijn uh, bevatting. Uh, Klamar. Dat wil zeggen, 36, dat de ziel van boven, de neshama van boven, Oud logamra nog niet volbracht, nog niet voltooide, beter te zeggen. hasiu ashila haar hulp aan deze tzadik. We al ken let op, eena niet keret klaar, mij, en daarom wordt het absoluut niet herkenbaar of hij herkent het niet, dit tzadik, wie dat is. Dus de wie voor wie de hulp komt, die kan niet herkennen. Wie is deze hulp? Waarom niet? Hij is nog niet bewust. Hij, is, hij, hij, hij ziet wel dat het een lage iets is, want hij is zelf nog in een lage toestand. Hij is alleen nog, zeggen dat, nog in een nevers van de neshama. Hij is nog hierboer. En daarom weet hij niet wie, wie dat is. Dus hij, hij weet niet de identiteit die ziel. En dat is ook wat wij ook hier hebben wij gezien dat, uh, ook hier was het ook zo so, dat Rabbi Lazar en Rabbi Abba wisten niet wie wist die, die ziel was. Zij vermoeden wel iets, maar en dat omdat alles you know, in overeenstemming moet zijn met de uh, met de traptreden, de overeenkomst naar regenschap. Als zij de volledige traptreden niet uh, bevatten, dan weten ze natuurlijk niet wie dat is. Als hij komt uh, om hen een hogere traptreden te, on te onthullen, maar zij bevinden zich nog op een lagere traptreden, dan weten ze niet wie die is. Uh, 38 na de punt. En dat is ook wat we wat in de Torah, trouwens, wat we leren. Als we zeggen Moshe, dan zijn er vele niveaus van bevatting van wie Moshe is. Ella 38, Ella Acharshe Gamra, kola Yua shela Vehiya 39 at Hadzadik medregar tsuya vinei azni keret v linker kolom do yersherei gol et slo vero et romota vezeni kragi luitvey nishmat sadiki end direktor kolom 38 na de punt, na de eerste punt. En de tweede punt, wat je ziet, de tweede punt graag uh, um, weghalen. Wat so, geen punt staan. Ja, 38 na de eerste punt. Ella acharshin shagamra kolasi maar nada di neshama voltoide al haar hulp... we via 39 het tzadik... en gebracht had... dit tzadik... de rechtvaardige... voor wie zij gekomen was hier... le madriga naar de gewenste trap In nee, ah a, zie hier dan... let op... dan niet keren de eerste regel... Linker kolom het slot. Dan wordt die Neshamayaf, die van boven, voor hem komt om hem te helpen. Wordt uh, hij her, of ken, wordt kenbaar door hem. Veroe et Ramutain, hij ziet haar verhevenheid. We zijn niet en dat heet. Gilui, dat heeft een naam, deze dit verschijnsel, en dat heet Gilui Neshmat Sadikim, onthulling van de ziel van de rechtvaardigen. Dus betekent de volledige volledigheid het komen tot de onthulling betekent volledig worden, heel worden van de ziel van de neshma van de, de rechtvaardigen. Ook bij ons is het ook speelt zo'n zo rol. Bepaalde dingen kunnen we niet herkennen. Als wij nog in de toestand zijn. Van hier bijvoorbeeld. Dus, dus we kunnen dat echt praktisch gebruiken. En als wij ook ons uh, beschikbaar stellen. Uh, ontvankelijk worden. Dan uh, creëren wij de kansen telkens. Om de ziel van een ziel van de een of een andere tzadik van uh, mijn eigen aard. Het is duidelijk, Moet altijd, komt altijd een tzadik bij iemand die van dezelfde soort zielen zijn. Duidelijk, als er een ziel is bijvoorbeeld die komt van een, uh, een, een lichaam, als het ware, als we zien een parzoef. Dat bijvoorbeeld komt van een heel. Hiel. Een heel. No, van een heel van Adam Kadmon, bijvoorbeeld. Van Adam Rishon, sorry. Van Adam Rishon. Van een heel. Geestelijk. Dan komt er ook de hulp, ook, de ziel komt dan hem te helpen. Ook van ergens, van in de buurt van de heel. Maar de ziel heeft, zich, heeft al. Uh, kan hem helpen dan. ...en niet de ziel van een schouder... Ja, ...want... ...altijd moet iets zijn, kijk nou... ...als je bijvoorbeeld een hiel... ...als je daar ergens in jou bezeert... ...wie gaat reageren daarop... ...snel? De omgeving... Ja, ...de omgeving wordt... ...krijg je dan... Uh, ...de omgeving wordt... Uh, ...gaat alle krachten... ...inspannen... O, o, ...om... ...zich te verzetten tegen de mogelijke... Uh, ...opzwelling of weet ik veel. Of, uh, en dan, we zien dan bijvoorbeeld een rooie, rood plek. Ja, een rood vlek komt het. Dat het de bloed, bloed, alles werkt om infectie bijvoorbeeld tegen te gaan. Alleen rondom dat plek, plek bijvoorbeeld, van de, van de hiel. Maar de schouder, aan de schouder zie je niets. Hè, je, want de eerste, de eerste hulp moet komen van... And the plants, the in the bay, in the bay trees. So we talk with the zeal, the common, and other zeal to help. Him. The linker column, the Regel 3. We not? Nechama zo shaba a, a Rabbi Elazar, La Rabbi Abba. היתה נשמת רבי המנונה סאבה שהיא נשמה פייף מקוד נעלה ואין קץ לרומותה דרי והנה אין זיהר נשמה זו דרי זה נשמה שבאה die kwam om te helpen Rabbi Lazar en Rabbi Abba Fir Haita et wat het was, de neshamat van Rabbi Haminuna Saba. Schei neshamat, me odne elada. Dat is de ziel die neshamat die zeer verheven is. We een ketzler om en er is geen einde aan haar verhevenheid. We hebben ook dat geleerd ja, in iets. Ja, de Othijot, de <coughs> Rabben, mennoe de Saba. En hij was zo so groot, dat overal Rabbi Shimon citeerde hem. Er is geen boek te vinden om, over, over hem. Maar zijn kracht is bekend. Dat uh, is de is ziel van Rava Menuna Saba. Dat is ook de Rava Menuna Saba is ook de degene die alleen die leerde, alleen de absolute toegeweide kabbalisten uh, van de school van Rabbi Shimon. De wijsheid van de domheid. Want dat leer je alleen, dat wordt geleerd alleen wie iemand die alle wijsheden heeft al uh, geleerd had en dan nog als top boven alles wordt geleerd de wijsheid van Siglund. Van zichloed met samig. Eh, uh, Shehi, sh dat oh, is. That is 5, the regel 5, not the point. We have zes or i hida. And then, the first word in the regel is zes. The third letter is geen dalet, Mar resh. Here, we have to do that with that. Uh, Dat stippeltje van de Dalit, dat anders zo goed is, ja, dat anders geeft Gesadim aan. We moeten die dus afronden en resh van maken. De regel 6, de linker kolom. Het eerste woord, de, de derde letter, od staat het. In plaats van od wordt het or. Dus la, de laatste letter van het eerste woord is resh. Oor je hida, Punt. Vijf na de punt. We hier. De vlieg is weer tot leven gekomen. zie Dat was fliech, de vlieg waar we het over hadden. Misschien twee jaar geleden of een jaar geleden. Precies hetzelfde formaat. Mm -hmm. he, Precies hetzelfde. En ook. Maar goed. Vijf. We hier or en zijn ziel, dus, dat is het aspect, hij heeft een aspect van or Yichida. let op, zijn ziel van or jichida. hoe geweldig hoog was hij, zes. Kijk, dat betekent dat niet alleen dat hij zichzelf had opgewerkt, maar ook zijn ziel was ook van die, dus zijn ziel ook was van de plaats waar de plaats van die Hida. Waarvan dan zullen we zien? Hida was waarschijnlijk van Atik. Zes. Amnam, bat Baa, aleien, baderech, zeven, ibor. Velo, hi kiruba, joter. Rak. Bamidato, Shell, Acht, Tain, hamry, Shapiro, Apachut, Hu, Baaleneichen, Hamorim. Oh, nu gaat hij ons dat. Hij vertelde ons in het algemene principe hoe dat gaat met de zielen die Nechamo, die komen en sadik te hulp. En nu vertelde dat tupa, bij toegepast aan die twee reizigers, op de weg naar de eenheid met Hashem. Zes, na de punt, Amnam, echter, dus zijn ziel was van Jichida, ziet maar Amnam, echter, badhila eerst, Ba'a, elégem de Nee, dit is shama van hem, van die Saba saba kwam naar hen, bij hen, bij ibor, als ibor, op de weg van de ibor. Van hen was het is dus ibor zei wel lohik hikiruba kiruba rak bemiddeld, en zij konden herkennen, O, herkennen deze ziel niet meer, let op, dan op de, in de mate van, in de dan via de eigenschap, als eigenschap, acht van tuin van de ijzeldrijver. Dus, iedereen ziet het, dus niet de ijzeldrijver fysiek was daar aanwezig, die uh, daar was, maar... De ziel kwam, toen zij zich bezighielden met de Torah onderweg, dat kwam de ziel naar hen toe, de neshama En zij konden dat zien, zij konden dat onder, onderkennen, of uh, herkennen dat alleen als op het niveau van uh, de ijzeldrijver, dus erg laag, omdat hun niveau was laag. En daarom... Uh, Konden ze dat alleen, dat is het niveau van Ibor. Ze hadden alleen Ibor het niveau van Ibor op dat moment. Ibor ten aanzien zijn van de hulp die bij hen, de, die deze de ziel kwam bij hen uh, uh, brengen als het ware. Shapiro, Shapiro sho hapast dat de eenvoudige verklaring daarvan is, ja, van die ijzeldrijver let, let op, eenvoudige verklaring, dus een materiële verklaring van, de, van, die, van, deze ter, van deze term is, Baalachamorim de eigenaar van ijzels ja, van ijzels letterlijk negen, na de punt lehavir NOSAIM altin, chamorav, mimakom, lemakom, vehu, atsmo, baregel, elf. lifnej chamorav, omolichem. Nee, nee, nee, vertelde wat zijn beroep is. Uwe, scheumanut, dat zijn beroep is. Hij is langer weer te verplaatsen of te vervoeren uh, de reizigers, al hamorav op zijn eisel's, mimakom, limakom, tien van plaats tot plaats. Wijgou, atzmo, maar terwijl hij zelf die eisel dreven, holigbaar loopt uh, lopend op, gewoon lopend gaat livnei gamoraf, voor zijn ezels hem en leid hen begeleid en elf na de punt we alken nikra taaien Gamri twalv, schemolich, chamorim. Valken in de romp, hij die, tien chamry, schemolich, chamorim dat hij of begeleid, leid die vervoerde Het woord molicht is leid of verdoet, verdoet, verplaatsen. 12. Nadepunt. Ovalashon Hazal ni hamrin dertien Sherubam reshaim. Wehi. Had surah an de Hazal en in de taal van de Tora geleerden, heeten heeten heeten Chamrin die het woord Chamrin de het woord heeten die de woord het woord dus Chamrin de ezels het woord voor ezels in het meervoud Ze noemen ezels dertien Sherobam Arishaim. Dus degene die uh, in ho die hoofdzakelijk zijn, waarvan de hoofdzak uh, zijn boosdoeners, dus een mens die uh, waarvan het merendeel meer, bo boos, van boosdoeners zijn, dat noemen ze hamarin eisels. We hier had Surahana Muhabiyatir, en dat is de laagste eigenschap. Zura is letterlijk vorm. Maar de, de laagste eigenschap. Het laagste niveau, kan je zeggen. Zo so hebben zij hem eerst gezien. Ze hebben hem zo gezien, zijn ziel als uh, ijzeldrijver. Of hij daadwerkelijk ingebed, zijn ziel was ingebed in een ijzeldrijver, dat is, dat is voor ons absoluut niet, niet, niet interessant. Voor iedereen begrijpt dat is, een, dat is een kwestie van, dat zou bijvoorbeeld iemand kunnen leren, die dan leerde Torah op het niveau van geschied op het niveau van de geschiedenis. Of dat hoe dat geweest was, die kan dan veel aandacht aan besteden. Wij moeten absoluut geen aandacht aan besteden. Op welke manier eh, die hulp bij hen kwam, rechtstreeks van boven in hun zielen, die neshama. En zij ervoeren dat als, als ezeldrijver, Of dat die Neshama werd ingebed in een, een of een andere een ijzeldrijver. En dan ging dan spreken vanuit die ijzeldrijver. Hoe dat is, staat, we kunnen daarover zoveel discussiëren, maar het is niet discutabel. Misschien het volk vinden we ergens iets anders. Dat weet het, dat ons. Maar we zullen ook veel leren daar verder in de zomer waar hij ook ook vertellen, en Shara Gilgulim, dat het wel zoiets ook bestaat. Dat ook zelfs de engelen, die, ook, die worden ook ingebed, in, kunnen in menselijke gedanten komen. Zoals in, in het geval bijvoorbeeld van Abraham. Dat zei de drie engelen, sorry, drie engelen kwamen bij hem uh, als gewone Reizigers Wij zijn tent. In de gedan in de van de mens. 14. We ze, in ze show Rabbi Abba. Niftach. patchin, de oreite 15. De ha-sha'ata ve adnahu le adkana de Ainu. Levtoch et Zinorot shama. Alidei ptihat zeifentin Sharei sodot atora. Ik wilde zeggen, punt. We ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze zichzelf ze ze ze ze Abba, ze Bidge, geen pad geen Laten wij de openingen opengooien, open doen in de Torah. Dus dat we beginnen te leren. Maar de manier waarop hij zegt, laten we de openingen openmaken in de Torah. Wat betekent openingen openmaken? Waarom zegt hij dat niet? Laten we gewoon een bladzijde, die en die en die pakken. Waarom laten we openingen openmaken in de Torah? Ja, bladzijde. Maar waarom is het openingen moet het zijn? Vijftien. De shaata Ata We -wa Adna, want nog steeds de woorden van de Zoger. Want het moment en de tijd is aangebroken om. Leatkana baorgaan. Om onze weg voor te bereiden of op te maken. Zestien. De hainu. Dat wil zeggen. Liftoag et at sinorot. Let op. het et Dat wil zeggen. Te openen. De. Pijpen. Van de, van de neshama. De pijpen van de neshama open maken. Al idee, ptichat, door, waardoor door? de opening 17 van de porten. So doet van de geheimen, van de Torah. Ik zie wat hij zegt. Ik zegt niet om dat leere pshat, dat eenvoudig te leren de Torah, zoals de Torah Schrijven staat, ja, eh, Abraham ging daar naartoe, maar hij zegt dat wij moeten door de Toranje openingen maken, dus die, zoals we hebben dat gezegd, zoals hij dat gezegd. 17. Begdei, na de punt, Begdei, badera Knu, Badere Hashem, 18. Sheol Himbo, waarvoor moeten wij dat doen? Beg de ishita, nu, opdat wij, op, op dat wij op dat zij zullen opgemaakt, zichzelf opmaken, beter. Opdat zij zullen zich opmaken op de weg van Hashem. 18, Sheol Himbo, welke weg zij opgaan. De tzaddik altijd gaat op de weg van Hashem. Ik weet wat hij ook doet. Gaat hij naar de markt, of gaat hij naar waar dan ook, naar een badhuis, wat, wat hij ook doet? Hij gaat altijd, is altijd op de weg van Hashem. Betekent op de weg van, hashpa, op de weg van het geven. 18. Nadepunt. Ubier punt. Lazar. Rabbi Elazar, Hapasuk, shel, 19. Shapto tait is moru. En het staat een puntje, moet je weghalen. In 19. Mifchinaat, namadrega, shahia 20, ba. O, punt. 18, na de punt. U Rabi Lazar. En Rabi Lazar, let op wat je zegt. Rabi Lazar verklaarde het vers van, wat we ook geleerd, 19. Shabtotai, Tishmaru. Mijn Shabbaten zullen jullie in acht, in acht nemen of waken over mijn Shabbaten. Dat rabbi Elazar verklaarde dat let op Mifhinaat Amadriga ten, e, vanuit het aspect van de traptreden, Shahaja Omedbo, waar hij op zich bevond let op. Dus over de Shabbat en hij gaf uh, een verklaring zoals hij dat waar hij uh, bevond zich bij in zijn bevatting dat heeft hij ook uh, zo'n uitleg heeft hij gegeven, 20 na de punt de heino Mimogin de jish zoot 21 Le mechamei, le chamave, le khamavi kanal. Wat? Dus welke niveau? Twintig? De eino dat wil zeggen, mi de Jezus zei. Hij verklaarde die, over die twee Shabbaten, let op. We herinneren nog, die lachere, die steigt op naar de hogere, Die malchut, die steigt op naar de bina. De lachere Shabbat en de hogere Shabbat. Dat hij verklaarde dat vanuit de mogen van de jersel. Uh, Shehuzot, dat dat is het geheim van 21, van het, waar, hoe de zoger begint. Lemechamei, lechamamei, om te zien, om zijn schoonvader te zien, zoals boven gezegd werd. 21, na de punt. אבל כן בייר ששבת 22 עצמה היא בחינת זון שאינם עוד בבחינת 23 קודש, אלא שהם ממשיכים מי קודש. דהיינו מוחין 24 דה zoon, Mam bij Shabbat. Let op, erg erg belangrijk. Dus wat was de positie, wat was het bevaartingsniveau van Arabi Elazar ten aanzien van dat vers, ten aanzien van wat er gebeurt op Shabbat? Dat die twee Shabbaten, die worden dus, zoals wij weten, dat die worden samengevoegd, dat de zon stegen op op de Shabbat naar de abou Maar hij dacht, let op, we alken, ken, en daarom, 21, bier, hij verklaarde dat. Se Shabbat atzma, dat de Shabbat zelf, 22, giepchenat zon, is aspect zon, She einam od biepchenat let op, die nog niet, die nog niet in het aspect kodish is. And Kodesh is Abawima. We have learned, yeah, that Kodesh is Abawima. 23. That is what he said. That the son, these are in Kodesh, aspect Kodesh, what they say. That the are, they are, they are, they are, they are, they die zijn dus niet van de kode, niet van Abou -ma, maar die aangetrokken worden van Abou De haino mogen de Yersoet, dat wil zeggen, wie is dat? Dat zijn de mogen van de Yersoet. Dus niet de mogen van Abou -ma zelf, maar de mogen van de Yersoet. Dat was zijn bevatting op dat niveau. Daarom zei je dat. 24. Mam Dat zijn de mochten van de Yershut die de zon aantrekken op de dag van de Shabbat. Op Shabbat. Ja, wij weten dat nu natuurlijk dat het hoger is. Dat het op Shabbat worden aangetrokken mochten, de zon trekken mogen van de maar hij dacht toen nog, dat betekent een geweldige bevatting had hij. En dat is wat hij, wat de zoger ons vertelt. 25. En op die manier, als wij zoger leren, en dan. waarom moeten wij dan leren dat? Al, waarom moeten we niet direct leren dat dit, zoals het is, dat dit de mogen worden aangetrokken van de abu We moeten ook gestaag. Uh, uh, omhoog komen. Hè? Niet alleen de weten hoe, maar we moeten ook de weg ook. Weg zelf moeten we ook nog doorlopen. En niet alleen zo is het. Ja, zo is het en klaar. Dan kijk je zo omhoog en zo, je moet het zelf meemaken. Uh, 25 We al ha mochina elu, et etakatof u mikadesi 26 tira u kijk wat hij zegt. Waar alle mochin eile en over ten en met het oog op die mochin, op deze mochin, daar zo het akatuf, hadden zij verklaard het vers. Dus hij, rabbi Elazar en rabbi Abba, zij verklaarde uitgaande van die mochen, dus zij dachten dat die mochen de eerste, dat vanuit die mochen verklaarden zij, uh, uh, zij het vers om tira u en van mijn heiligheid zullen jullie vrezen. 26 naar de punt. Ja, Haba, a, mif genat, Tatayen 27, de Yersoet. Lezon. Ood, nou heget, bij hier, a. Waarom hadden zij dat zo uitgelegd? Let op. Want, de Hochma. Ze waren op het niveau van Yersoet, ja? En daarom hadden zij dat zo gezien, dat. Want de hoogmalet op haba'amichinat mochint de tata'a in de jirsut. De hoogma die kwam vanuit de mochin van de lagere mochin van de jirsut naar de zon. God nog hecht bij hem, jira. Er is ook, er is nog van toepassing op die mochint, nog hiera, nog vrees. Dat is alleen maar de mochint, van welke mochin is dat? Dat is de mochin mo van Jishud. Dat is de mochin van de Shama. Ja of niet? En de mochin van de Shama is nog niet voldoende. De mochin van de Shama let op zijn. Die kunnen alleen maar dekking geven uh, uh, tegen de buitenstanders. Tegen de klepo, tegen de andere goden. Elohim, Acherim. Alleen maar tot de hazeh, Maar onder de hazeh hebben ze geen kracht. En dan, dan blijkt het dan onder de gesee, onder de gesee, dat gedeelte van, onder de gesee van de zeranpin en Nukwa, die daar staan die rug tot rug. Dus een stukje van de agorayum van de Noekwa is nog niet, in, in nog, niet omhoog, nog niet omhoog gebracht. En dat duidelijk. Dus alleen de gogma, wanneer de, het licht gogma komt van de gaya, echte gaya, dan ook de achoraim ook nehi, let op, nehi dan, wat onder de gaze is, steegt ook op, en daar is geen plaats meer, dan hebben dan elke traptrede zowel dan zoveel zerenpien als nuko we hebben dan op. Dus betekent dat ook de Onder de haze heeft dan ook licht. Is net als paniem. Nou, dan hebben we tien en tien sferot Als er tien zijn, wie dan is het geen, dan is er geen plaats voor het aanzuigen van, eh, van de buitenstaat. De hoogmaat van de haaien. De onderste hebben altijd... Zon hebben altijd... Eh, let op, de zon... Dus, alles wat staat onder de gezet, dus de zon, de ware zon, die hebben altijd oorgaaien nodig, Mag dus echte gaaien nodig, want alleen oorgaaien heeft de kracht om ook de nehi van de zeeranpien en de aan te sluiten, aan de traptreden, als nehi wordt, als, maar als nehi nog niet geen licht krijgt, uh, de, uh, dan, dan staan die onder de gezet van Ziranpin en Malchou en de Noekwa nog rug tot rug. En dat is wel een protect, dat is wel een zekere bescherming. Maar dat is dan, wanneer staan ze dus rug, tot rug? Dan, dan, Dan wanneer op het moment wanneer alleen die mogen van hier zoet worden aangetrokken. Dus alleen maar, en van hier zoet wordt aangetrokken alleen de Shama. En de Neshama, oké, okay, de Neshama, kijk, de Neshama, wat heeft de Neshama? Het is gar, het is geweldig. Dan boven de Gezee, geweldig. Daar is dus, die beschermd boven de Gezee, het is gar. Daar komen geen uh, buitenstanders aan te zuigen. Maar onder de gezin ook onder de gezin niet. Let op, onder de gezin ook het licht, let op, o het licht van eh, Neshama van Yershut, biedt ook bescherming, een zekere bescherming, onder de Geze van de Zeer en Pienen Maar hoe? Alleen dat zij daar onder de gezin staan, rug tot rug. Waarom? Net zoals die twee soldaten, die staan daar in de, ja, in de wacht, rug tot rug, op dat geen, op dat niet, op hen, van, van achteren, ges, ge, uh, aangevallen, op dat, dat zij niet van achteren aangevallen zullen worden. Net zoals, even, zo ook als de klipoot en uh, buitenstanders. Daarom staan zij dan onder de gassen rug tot rug. Dat is al rug tot rug, om goed onthouden rug tot rug, is al een zekere vorm van eh, bescherming. Dus daar komen ook niet de klipoot aan. Maar wat is er wel daar aanwezig? Vrees. Ja, of niet? dat is wat hij zegt ook. Vrees, hiera. Vrees dat die twee soldaten moeten altijd de zeerampien en ook wat moeten dan daar moeten goed opletten. Dat zij daar rug te terug staan. Ze mogen naar elkaar niet. Ze hebben geen kracht om naar elkaar toe te keren. Want dan, eh, ze hebben, ja, dan anders zou de agorayim, de achterkant, zou aangevallen worden. De achterkant, dat is nehi. Stap voor stap. Als je dat leert, dat stap zal je, leert, zal je ook geweldig leren je oppassen op jezelf. Het probleem is die nehi. Onze nehi, dat is allemaal, daar is alle problemen die van nehi. Want in de, in de nehi, in onze nehi, onder de tabor, onder de geze, daar is geen beeld van de mens. Geen mens heeft daar een beeld, ik bedoel, een beeld onder de tabor, of zo so is het de woorden in de geze. Er zijn alleen maar drie dieren, maar geen beeld van de mens. En daarom moeten we altijd opletten, daar zeer zorgvuldig zijn, om daarmee om te gaan. Uh, uh, en nog in de laatste zin, uh, nou nog even negen en twintig. Ti hem od om lishayla valken jesh pakodes dertig hagu pheinat yira. Dus wat waarom zeg je dat dat uh, de mochin van Jesu, so dus de neshama, mogen de neshama, dat daar van toepassing is, nog van toepassing is, jira, phrase. Dat heb ik nu al een beetje uitgelegd. Dat neshama dekt wel uh, onder de haze, maar onder voorwaarde dat men vreest dat men oplet, dat men. Ach, be ach, staat akkoord, hoor. tot elkaar. Ki hem, waarom? Kihem, od om die Mlesvilla, van daar. Zij staan nog steeds bij Issut, wanneer de zon, let op, de zon steigt op naar de Issut. Dan eh, hem om die Mlesvilla, van dan zei nog, eh, daar is nog de vraag, stelling, mogelijk, herinner je nog, bij Issut. Betekent nog, de man moet nog, mag nog, kan nog komen. De man moet nog komen totdat het, totdat ze steek, totdat ze opstegen naar de Abou Abouhima. Abouhima is geen, geen vraagstelling meer. Rind je nog, geen vraagstelling meer. Want Abouhima, daar wordt het al, uh, dus na, na die twee opstegingen wordt dan Gaia, licht Gaia ontvangen. En daar is geen man meer nodig alken, kennen, we al daarom, Jes, ba kodis, genad, is in deze kodis, in dat heilige, dus dat is ook toch wel bina, ja? Jesuit is bina. En bina is kodis, maar de ware codes natuurlijk, is aboveima. Maar in deze kodis, zegt hij, bestaat nog het aspect hiera, ah, het aspect vrees. Eigenlijk, want dat is niet genoeg. Omdat bij Jesuit, wanneer de zon staat bij Jezus, is nog een vraagstelling mogelijk... en dat betekent dat er nog man moet... Op, op, nog een keer... nog man moet... Uh, worden... Omhoog, omhoog worden gebracht... om, om, om gaia te ontvangen... want Neshama is niet genoeg... het biedt wel... alle bescherming, maar... met vrees... terwijl wanneer zij opstegen... zon naar... Abu Jima, is geen vrees meer. Als, we, als, maar, als, als zei maar als men maar niet aankomt aan de Malgoed, de Malgoed die daar staat.